1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Cairo staan nog altijd tienduizenden betogers op het Tahrirplein. Ze zijn niet tevreden met de toezeggingen... die het militaire interimbewind van Egypte de afgelopen avond deed. De sfeer op het plein is grimmig en er wordt af en toe geschoten. De leider van de militaire raad, Tantawi, kondigde afgelopen avond aan... dat de presidentsverkiezingen worden vervroegd. Voor 1 juli zullen de militairen de macht overdragen... aan een democratisch gekozen regering... Maar de betogers reageerden met gejoel op deze aankondiging. Ze eisen dat er direct een burgerregering komt. Sabir Kaag, de Nederlandse terreurverdachte die maandenlang in Pakistan gevangen zat... wordt door de Verenigde Staten verdacht van het beramen van een aanslag. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De VS verdenkt de Nederlander ervan dat hij in 2010 van plan was... een zelfmoordaanslag te plegen op een Amerikaanse basis in Afghanistan. De advocaat claimde eerder deze maand dat K in Pakistan is gemarteld... met medeweten van Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat. Reddingswerkers hebben bij Stellendam een hond gevonden... die twee dagen alleen op een zandplaat in de mist had doorgebracht. De hond, Bo, was zondagmiddag weggelopen op een strandje in een natuurgebied... en was sindsdien vermist. Een vissersboot zag Bo de afgelopen ochtend op een zandplaat ver buiten de kust... Ze was flink uitgeput en kon nauwelijks meer op haar poten staan. De eigenaars van Bo hebben de hond inmiddels opgehaald. En de Nederlandse volleyballers zijn het pre-Olympisch kwalificatietoernooi slecht begonnen. Tegen Finland werd met 3-1 verloren. Aan het toernooi in Kroatië doen zes landen mee. En alleen de winnaar is zeker van plaatsing voor het laatste Olympische kwalificatietoernooi. Het weer, vannacht in het westen, kans op wat regen. Het is daar een graad of vijf. In het oosten daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Overdag bewolkt en af en toe regen. Middagtemperatuur rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. Waarin vannacht Ramses Shafi centraal staat. Twee jaar na zijn dood inspireert hij nog steeds. Onder meer tot het maken van een musical over zijn leven. Die volgende week op zijn sterfdag in première gaat. En ook Jeroen Zelstra is door Shafi geïnspireerd. In zijn geval tot het schrijven van maar liefst twintig nieuwe liedjes. Samengebracht op de nieuwe cd van hem en zijn band Samen in Zee. Jeroen en zijn bandleden Edwin Wieringa, Nout Ingenhoes, Pieter Jan Kramer en Lydia van Dam zijn hier nog steeds. Ze treden ook in het komende uur weer live op. En uiteraard kunt u ook bellen om te vertellen hoe u geïnspireerd bent door Ramses Shafi. Wat betekenden zijn liedjes voor u? Welke herinneringen heeft u aan hem? Heeft u hem wel eens zien optreden of wie weet heeft u hem zelf, ja, misschien zelf wel eens een keer de hand geschud of misschien heeft u hem wel eens ontmoet? U kunt bellen met ons gratis nummer. Vooral uw verhalen over Ramses Shafi. 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncfv.nl. En twitteren dat kan ook met hashtag Kazaluna. En er komen al wat mailtjes binnen. Uh, dit mailtje is geschreven door Ger. Ger schrijft Ramses is voor mij een leider in mijn leven. Met Sammy heeft hij me geholpen... mijn minderwaardigheidscomplex te herkennen en op te lossen. Sammy, kijk omhoog, want dan word je lekker nat. Oftewel, laat alles maar los, alles komt goed. Hoe mooi is het om jezelf daarin te herkennen. Dankjewel, Ramses, schrijft Ger. Uh, dan een mailtje van uh, Maria, Maria Roete. Zij schrijft: Begin jaren zeventig heb ik Ramses zien optreden in het Hofpleintheater in Rotterdam samen met Liesbeth. En ik weet nog precies wat hij droeg die avond: een bruin, strakke velourshirt met zwarte, wijde pijpenbroek. Geweldige avond. Nu zingen we een medley van zijn songs met het koor. Geeft me nog steeds kippenvel, schrijft Marja Roeten. Um, dan een mailtje van uh, meneer en mevrouw Zeelenberg, Niels Zeelenberg om precies te zijn. Hoewel het niet het soort muziek is waar ik op kik... hoor ik natuurlijk dat Ramse Shafi... een geweldig en heel bijzonder zanger, tekstschrijver en muzikant was. Ik begrijp dat hij voor anderen een grote inspiratie was en is. Maar waar ik me aan erger is het gedweep met zijn levensstijl en gedrag... waar, denk ik, eerder mededogen past. Is alcoholisme en zelfdestructie nu werkelijk iets... om zo schaapachtig te bewonderen... of papagaait met elkaar na in bepaalde kringen? Jeroen Zastra? Oh, dat is echt een kwestie van papegaaien, denk ik. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel een gevaar. Dat je, dat je de, de, de, het, het echt wel het grote probleem dat hij met alcohol uit gaat verheerlijken, en dat je dan uh, een soort rock and roll verhaal van gaat maken. Maar uh, ja, je moet er ook. Het is natuurlijk ook, het is ook een man die daar met veel humor en veel lichtheid uh, tot het eind van zijn leven over kon uh, schamperen, schateren. En uh, dus, ach. En schutteren. En schutteren, natuurlijk, ja. ja. Hij verheerlijkte het zelf niet, zeg je eigenlijk? Nou, ik erger me er niet aan. aan Jou heeft het niet gestoord? Nee, absoluut niet. Nee. nee. Het mailtje was dat van Niels Schelenberg. En dan een mailtje van uh, Jan Bakker uit Sint-Anna-Parochie. Ramses, dat was in ieder geval in zijn liedjes... de verbinding tussen de bon vivant, de Nonconformist en de gewone mens. En dat alles heeft te maken met oorspronkelijkheid. Veel mensen zullen denk ik heel stiekem de wens ooit wel eens gehad hebben... was ik maar zo als Ramses. Jaloezie heet zoiets in gewoon Nederlands... schrijft Jan Bakker uit Sint-Anna-Parochie. Ramses. Uw herinneringen aan Ramses. De inspiratie die u uit hem geput heeft. Uw uh, ontmoetingen misschien met Ramses Jaffi. U kunt bellen, mailen of twitteren. Bellen kan met 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan met kazaluna uit En twitteren kan met hashtag kazaluna. Ja, en over de inspiratie gesproken die Ramses Jaffi veel mensen geboden heeft. Uh, uh, de band die hier zit, Zeilstra, Ja, dat is het levende bewijs van uh, die inspiratie. Met een aantal uh, uh, liedjes die op de CD Samen in Zee terecht zijn gekomen. Bewijzen ze hoe rijk die inspiratie van Shafi nog steeds is. En ik stel voor dat we naar jullie gaan luisteren. Uh, live hier in Kaasaluna op Radio 1 bij de NCRV. Een uh, liedje van die CD Samen in Zee. Dit is afgesneden. Versnijde van de zee Afgesneden live in Casaluna. Vannacht hier bij de op Radio 1. Zijlstra. En de band bestaat uit Edwin Wieringa, Pieter Jan Kramer, Hout Ingenhoes, Lydia van Dam en natuurlijk Jeroen Zijlstra. En uh, ja, dit is ook een van die liedjes van die CD Samen in zee, liedjes geïnspireerd door Ramse Shafi. En het gaat in dit uur van Casa Luna ook over uh, de manier waarop Shafi u geïnspireerd heeft. U kunt bellen 0800 1121. U kunt uh, mailen naar casaluna.ncfv.nl en twitteren. Dat gaat ook met hashtag Casaluna. Afgesneden, uh, Jeroen. Uh, een liedje dat je op de cd opdraagt aan Kees Doesburg en Jan Smit. Ja, Kees Doesburg en Jan Smit die zijn afgelopen zomer een dag naar elkaar... Overleden, ongeneeslijk ziek. En, um, ja, dat zijn uh, twee mannen waar ik uh, mee gevaren heb en ook mee muziek gemaakt heb. En, uh, Kees Doesburg, daar heb ik mee in de zandbak gespeeld toen ik voor het eerst Sammy hoorde. Jan Smit, jaren mee kabeljauw gevangen en heel veel van geleerd. Een groot muziek, liever hebben we uh, uh, tijdens zijn begrafenis werd het metropoolorkest uh, Allerlei stukken gedraaid, zeer indrukwekkend. En ook de begrafenis van Kees uh, zal ik nooit meer vergeten. Mijn broer heeft toen de honneurs waargenomen qua toespraak. Nou, dat was een, een onvergetelijke, trieste, maar onvergetelijke gebeurtenis afgelopen zomer. En ik had de muziek al klaar uh, van dit stuk. En, nou, toen ik het slechte bericht uh, hoorde van... Uh, van Els Smit, dat het een aflopende zaak was... Heb ik, ja, kwam die tekst eigenlijk gewoon... Uh, nou ja, dat, of het zo bedoeld was, weet ik niet. Maar het ene heeft beslist iets met het andere te maken. Dus qua hoe je aan uh, je beelden komt... ja, dat was wel een, een heel bijzondere... Dus je bent bezig met Ramses en dat komt tussendoor en dan komt dat er weer uit. En ik heb uh, begrepen van... Uh, bij de weduwen dat ze zich daar heel erg uh, nou, zich mee konden identificeren... daar was ik wel heel erg uh, blij mee en gerustgesteld... omdat je toch iets heel kwetsbaars probeert te, te benoemen. En dat is te, uh, uh, goed gelukt, denk ik, uh, als je dat zo mag zeggen. En deze twee mannen, deze uh, Kees Doesburg en Jan Smit... zijn dus ook voorbeelden van die mensen die, die je het moeten laten gaan... En daarmee zijn zij denk ik ook twee inspiratiebronnen voor dit project. Want je zei het in het eerste uur... het feit dat er zoveel mensen uh, zijn vertrokken van mijn leeftijd in de afgelopen tijd... maakte dat ik uh, uh, eigenlijk mijn eigen bestaan wilde herijken. En uh, zij hebben daar dus aan bijgedragen. Nou ja, het bestaan herijkt jou. Dus je hebt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel te willen. Het overkomt je en het gebeurt. En het gaat ook nog in een, in een ziedend ten, tempo... Uh... En, en dat, dat dus het draait eigenlijk bijna om. Van je bent ergens mee bezig, maar je wordt eigenlijk gewoon ontzettend uh, uh, links ingehaald... door, door, het, door het leven en, en door het sterven. Dus en daar, daar, ja, dat krijgt dan ook weer zijn weerslag. Omdat je zo toch heel erg aanstaat op dat moment. Je bent heel erg bezig om dat programma te schrijven en te bedenken. En dan, ja, dan, dan, komen dat, dan komt het echte leven... In al zijn facetten komt daar tussendoor. En dus het draait eigenlijk bijna om. Is, uh, de, de, daar heb je niet om gevraagd. Dat gebeurt. Ramse Shaffi als inspiratiebron. Daar hebben we het over vannacht. Hier bij de NCRV Radio 1. En uh, ook Clary Veermans is geïnspireerd door Ramse Shaffi. Uh, Goedenavond, Clary. Dag met kleine vierman. Ja, ik, uh, ik zette de radio aan en ik hoor uh, gelijk het verhaal van Ramses Safi om één uur. En ik dacht, ja, Ramses is voor mij uh, het is vijf uur. Halleluja, Amsterdam. Ja. Ik was uh, verliefd en had een relatie met een jongen in Amsterdam en ik woonde in huizen en ja, ik was nooit in Amsterdam geweest, nauwelijks. En, en toen opeens begon het geweldige romantische leven, s'nachts op uh, trams horen rijden, nou of juist het lied de straten zijn verlaten. Yeah. En dat halleluja Amsterdam, dat je heel blij en verliefd. Maar nog steeds kan ik het, uh, kan ik het, uh, kan ik het horen als uh, nou, iets heel bijzonders. En nee, ja, het maakt me altijd nog heel, helemaal blij. Terwijl het uh, meer dan 40 jaar geleden is. Maar het is gewoon heel leuk voor mij. Maar eigenlijk heeft, heeft Ramsey Shafi jou dus begeleid in, in je jeugd. Hij, hij zong dat wat jij meemaakte. Ja, hij zong wat ik meemaakte. Ja. En uh, dat bracht onder woorden... Misschien wel was ik nog niet zo'n ster daarin dat hij zei wat ik voelde, ja. En nu herken ik dat nog wel weer, ja. Nu kan ik het wel benoemen, zeg maar. Maar het blijft nog steeds iets van, ja, zo ja. was het. En ben je dan ook jong opnieuw als je die liedjes weer hoort, Clary? Ja, oh ja, dan ben ik helemaal... De... Ja, ja, ik vind dat echt een heel, heel prettig iets. Ja, Clary Veermans, dankjewel voor je reactie. Oké. Okay, Goedenacht nog. Dag. Ja, hetzelfde. Van Clary naar Harold, Harold Visser. Goeien Harold. Harold, ben je daar? We uh, doen je Harm? Harm, dat zou kunnen. Heet jij Visser van achteren? Oké. Okay. Nee, dan bedoel nee, ik, ik jou, Harm. Ik heet Harold, maar ik heet Harm. Harm. Harm, ja, goeien Excuus. Harm, goeienacht. Harm uh, wat is de manier waarop uh, Shafi jou geïnspireerd heeft? Nou, nou, het gaat niet eens over inspiratie. Oh. Uh, ik heb... Uh, bijna in, in, in uh, uh, champagne gezeten. Oh ja, als wat? Nou, ik, ik zal het heel kort, ik, zo kort mogelijk vertellen. Er stond op een gegeven moment een advertentie in, ja, misschien nog wel vrij vol, dus ik weet het niet eens meer, want het ja. is heel lang geleden. Ik ben 65. En dat, dat speelde zich af toen ik, ja, zeg maar, 23 was. En toen stond er een kleine advertentie... Rams Schaffi zoekt de gitarist voor Chaffee Chantal. En ik kon gitaar spelen. Dus ik dacht, nou, dit laat ik niet op me zitten. Nee. En ik vond hem fantastisch. En uh, nou, ja, twee uur later had ik de trein van Den Haag naar uh, Amsterdam. En was ik bij hem. En heb je geauditeerd voor hem? Ja, ja drie keer. En hoe ging dat dan? Ja, dat moet je... Dat is heel vreemd. Hij, hij zat daar als een soort... Uh, de eerste keer dat ik kwam... Als een soort diva... Lang uit op een bank. Ja. <laughs> en uh, ja... Nou, doe je een liedje maar. Nou, ik, ik speelde mijn liedje. Ik had een aantal liedjes. Die ik, uh, een beetje zingen. Een beetje bouwde wij de grootachtige... Zingersongwriter-achtige gedoe. Ja, ja. Ja, je kan goed zingen. Ja, ik, ik wil mezelf niet op de borst kloppen, dan gaat het even. Nee, maar goed, dat compliment had je binnen. Hè? Ja, dat had ik binnen. Nou, hij, nou ja, kom nog maar een keer. Nou, ik, ik ben weer naar hem toegegaan. En lag hij toen weer als zo'n diva op de bank? Ja, hij, hij lag lang uit over, als een soort panter over een bank. Ja. Dat is wat ik nooit vergeet. En, en was hij toen weer zo enthousiast? Wat zeg je? Was hij toen weer zo enthousiast? Ja, de twee, ja, nee, het, het ging allemaal door, behalve uh, toen kwam er een kink in de kabel. Ja. Dat is geweigerd. Ja. En ik mocht uh, van het ministerie van Defensie, want daar viel je uiteindelijk onder, mocht ik absoluut niks doen. Dus toen uiteindelijk ik zou gaan repeteren met Chapé Champagne, uh, toen werd mij uh, gewoon gezegd door Defensie. Nou, als je dat doet, dan haal je van toneel af. Nou ja, in woorden van strekking. Dat is zuur. Ik mocht het gewoon Dus ik heb toen tegen Ramses gezegd... Ja, luister, ik kan wel gaan meerepeteren. Ja. Maar stel dat ze me gewoon zeggen... Uh, we halen je van toneel af. En, en het mag gewoon niet. Dus eigenlijk had jij bij Shafi kunnen spelen... Waar het niet dat Defensie dat niet goed vond? Ja, ja. Zeg, hoe is het verder gegaan en, met je... met je, je wie me heeft opgevolgd? Nee. Uh, Thijs van Leer. Die oh, vraagt... ook niet de minste? Nee, ook niet, zeker niet de minste. Nee, en hoe is het met jouw muzikale carrière verder gegaan, Harm, tenslotte? Uh, nou, ik, ik, ik, ja, ik, dat is een heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik bouw Houd instrumenten kort. op de computer, dus reële instrumenten. Ja. En uh, nou, ja, ik ben ook heel lang journalist geweest, een wetenschapsjournalist. Dus ik heb allerlei tussenstappen gedaan. Maar jij, ja, je hebt wel geaniteerd voor de Ramse Shaffi, liggend als ah, een panter op de bank. Ik eindelijk heb het beeld gehad. En, en aangenomen. Ja, ja. Wat zuur, zeg. Dat lijkt me nou echt zo'n zo, zo gemiste kans... waar je toch jarenlang spijt van kan hebben. Ja, nee. nee dat toch niet? Heb... Nee, Oké, okay. gelukkig. Harm het is wel een mooi verhaal wat je kunt vertellen. Dankjewel daarvoor. Ja. En tot een nou. andere keer. Oké. Okay. Dag. Dag. Heeft er hier een van de heren ooit trouwens met Ramse Shaffi gespeeld? Nee, er wordt uh, nee geklikt. Nee, want, want zou hij inspirerend zijn geweest om, om uh, te begeleiden? Ik loop even naar uh, de band toe. Ik geef voor je om, uh, Jeroen. Nout, en Hoes. Of Ramses inspirerend zou zijn geweest, ja. Om te begeleiden? Ja, om... ongetwijfeld. Ja. Absoluut, ja. Het lijkt me ook een hele moeilijke man om te, te, te begeleiden. Want hij, hij vliegt natuurlijk op in zijn optredens altijd... Of, althans, hij vlog altijd alle kanten op. Hij, hij bepaalde wat er ging gebeuren en de muzikanten moesten volgen. Dat was altijd een beetje het beeld dat ik van hem had. Nou ja, dat, uh, soms gebeurt dat zelfs met Jeroen Zelst. Ook een heel klein beetje. Ook daar uh, is de geest van Shaffi terug te vinden. De, in de kleur van Shaffi, zou ik bijna willen zeggen. Ja, zeker. Maar uh, Shaffi was wat dat betreft natuurlijk wel... Ja, dat heb ik met diverse grootheden wel echt aan het eind van hun carrière. Ja, als ze, als ze echt te, te, te ver heen waren, dan werd het soms wel echt heel moeilijk. Dat heb ik op bepaalde momenten heel pijnlijk ervaren. Ik denk dat met Shaffi toch nog steeds een soort sprankel en een soort enthousiasme in heeft gezeten. Dat het wel heel fijn moet zijn geweest om ook op het eind van zijn leven met hem te spelen. Ja. Heb je hem wel gezien in theater? Ik helaas eigenlijk niet, nee. Net jong misschien ook. Ik heb hem eigenlijk maar één keer gezien. En dat was in het rusthuis of in het tehuis waar hij zat. Zat hij een sigaret roken. We hebben hem samen in de shawarma bar gezien. In de shawarma bar? En wat bestelde hij daar? Shawarma, denk ik dan? Ja, absoluut. Het was s'nachts om uur of vier tegenover het brandwikkerzende. Daar zat hij altijd. Op zijn nachtelijke zwerftochten eraf gedaan. Aha, nou oké, okay, dan heb ik hem twee keer gezien. <laughs> maar niet zien optreden. Maar ja, ook, ook een soort... Ja, Harm Visser was er dichtbij, vertelde hij net. Stansures, dat is dan zuur, hè, dat dan net niet doorgaat. Ik kan me voorstellen dat hij daar... Maar hij was er vrij nuchter over, gelukkig. Ik ken nog heel eventjes uh, wat er uh, binnenkomt uh, via Twitter bijvoorbeeld. Dit is een tweet van uh, Eline K. En Eline schrijft... Ik hoor Zastra zingen over Ramses. De beste van nu, over de beste van toen. Dat lijkt me een mooi compliment. Wauw. En dan een tweet uit uh, Rotterdam... van iemand die zich Polaroid Notes noemt. Uh, het was ook stil in Rotterdam als Ramse Shafi te horen was, schrijft hij. En er komen ook uh, mooie mails binnen. Deze is van uh, Peter Rijsdijk uit Salir do Porto. En hij schrijft "Pakweg 40 jaar geleden... trad Ramse Chaffee op in Café Eethuis Cabaret de Twijfelaar in Rotterdam. Ik was net gescheiden in de put en aan de drank. Een kennis... Kor, die wanneer hij mij zag altijd uitriep... Peet, als ik jou zie staat het neuken me nader dan het lachen... sleepte me mee naar het theatertje. Ramses trad op met de Shafis, kwam helemaal bezopen het podium op... zong de sterren van de hemel, tronk tijdens het optreden nog een fles leeg... en het werd een feest. Die avond liep ik een aardige dame tegen het lijf... waar ik jaren een prettige tijd mee heb gehad. Nu woon ik met een... Andere prettige aardige dame in Portugal, waar we nog regelmatig naar de mooie muziek van Shaffi luisteren. Prima dat ze in Amsterdam een metrostation naar hem vernoemen. Althans, dat, dat, dat, ja, dat is het plan, Peter. Goed uit de nat, maar prettig en aardig Portugal, schrijft Peter Rijsdijk. Dankjewel, Peter, voor je reactie. Ja, en dan dat liedje waar eigenlijk uh, deze CD ook, ook, ook voor een deel uit, uit voortkomt, samen in zee, een liedje van uh, List en Shaffi. Dat hebben jullie op een eigen manier een, een tweede leven gegeven. Um, zullen we eerst even luisteren naar een stukje van het origineel? Zeker. En dan naar de nieuwe Liszt en Shaffi. Dit zijn uh, Ramse Shaffi en Lisbeth List samen in zee. Vergeet, we gaan de verhalen, de schuil van het land. Ja, ik ga met je mee. Je gaat met me mee naar de overkant. En samen kiezen we zee. Samen in zee in de versie van Ramsey, Shaffi en Elisabeth List. Op welke manier hebben jullie dat lied uh, Nieuw Leven ingeblazen, uh, Jeroen Zijstra? Nou, Het is wel een totaal andere leest. Het is een inspiratie op het... Uh, het is een soort pleinen: Tagrierplein en Leidseplein. En, en dan Samen in zee en dan zoals de gasten. Nu ook weer, net weer uh, ontzettend actueel. Zitten weer met zijn honderdduizenden op het plein om de boel te veranderen. En dat, dus ik heb nu gedurfd om de, de, de, de huidige ja, echt een actualiteit in dat lied te verwerken. Dus dit is een hele romantische versie. En voor de rest heeft de tekst eigenlijk helemaal niks met Samen in Zee, Shafiellist te maken. Maar, maar wel de, de, de, de, de, de, de Samen in Zee is een ontzettende Hollandse uitdrukking voor wat daar gewoon als allerbelangrijkste ervaren wordt... het samen durven hun wereld te veranderen. En daar gaat dit lied op een vrij wonderlijke manier... Gaat het daar een beetje in, speelt het daarmee. Samen in Zee, anno 2011. Dit is Zijlstra. Is leeg geen mens meer op straat. De avondklok geldt altijd een virtuoos, haal de violist op het Plein. Ver van de levant, de zon en gebed. De spanning is om te strijden. Het verkeer. Facebook, Twitter geeft het op weer. Revolutie kraait de rij het laat Met mij mee, onderlaat je het rust. Samen in zee, samen in zee, samen in zee, waar komt de rust? Wil je met mij naar het einde varen? Of blijf je veranderd naar de afgrond staren? Ga met me mee, samen in zee. We samen in zee, geïnspireerd op dat andere samen in zee van Shaffi en List. De manier waarop Ramse Shaffi u geïnspireerd heeft, daar hebben we het uh, vannacht over in Casaluna. U kunt nog steeds bellen 0800-1121, u kunt mailen met casaluna.ncrv.nl en twitteren dat kan ook met hashtag Casaluna. Wies de Haas, goedenacht. Goedenavond. Dag goedenacht. Wies. Goedenavond. Dag Wies. Op welke ja. manier heeft Ramsey voor jou geïnspireerd? Ja, dat is heel lang geleden. Dat is, moet in 1952 geweest zijn. Ja. Toen kwam ik vanuit Friesland naar Amsterdam. En woonde daar in een huis in de Johannes Verhulstraat. En <tie> op een gegeven moment kwam daar een jongen... iets jonger dan ik, kwam daardoor ook in huis. Dan woonden meer mensen in huis... Ja. En die heette Didi Shafi. En uh, ik weet, er werd verteld dus dat zijn moeder Russisch was en zijn vader uh, Egyptisch. En uh, ja, ik heb met hem staan al wassen in die keuken, mm -hmm. in dat huis. Maar hij was natuurlijk totaal onbekend nog. Ja, en wist je dat hij, dat hij kon zingen of dat hij liedjes kon nee, maken? helemaal niet. Nee. Een, een, gewoon een, jong, een jonge knul. En wat voor soort jongen was het toen? Ja, gewoon een gezellige jongen waar je mee in de keuken stond af te wassen. Niks bijzonders. Aardig, maar niks bijzonders. Nee, dat niet. En ik heb me ook pas eigenlijk ooit afgevraagd... was dat nou wel, die, die Shafie? Omdat jij toen die die heette... Ja. Maar ik heb gehoord toen hij overleden was. dat hij ergens uh, in huis heeft gezeten. bij een familie. En daar heette hij Didi. En toen dacht ik, ja, dat, nou weet ik het zeker. dat dat dus dezelfde man is geweest. Heb je hem later nog wel eens ontmoet, Wies? Nee, nee. Want hoe lang hebben jullie onder één dak gewoond? Ik heb daar zelf maar een jaar gewoond toen. Want uh, dat was daar dus. Uh, uh, in de kost en na een jaar wilde ik gewoon op mezelf gaan wonen. Ja. Met een paar andere huisgenoten, want het was een huis waar meerdere mensen wonen. En het was er erg gezellig en iedereen was er welkom. Maar ja, ik was ook met mijn eigen leven bezig. Ja. Dus opvallend is het niet geweest voor mij. Nee, maar je hebt later ontdekt dat je dus onder één dak hebt gewoond... met een van de bekendste zangers van Nederland. Ja, zeker, ja. En Waardeerde wel. je zijn werk? Wat zegt u? Waardeerde je zijn werk? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, dan denk je toch weer heel anders aan uh, die afwasavonden, hè? Ja, ja, Zo ja. Zo meneer, ja, precies. Biesdaas, dankjewel voor je reactie. Ja, oké okay, hoor. En een goeiedag nog. Ja, Daag. dag. Dan even naar de mail. Er uh, komen veel mailtjes uh, binnen... Dit is een mailtje van Henny Brown. Zij schrijft... Het was in oktober 1980. Met mijn kleine vriendinnetje was ik stiekem een weekje aan het kamperen in Epen. Onvergetelijk. Het zou woensdag zijn geweest dat we met z'n viertjes... een dagje naar mijn geboorteplaats Amsterdam zijn gereden. Op het Damrak namen we plaats op een klein terrasje. En naast ons ontwaarde ik Ramses. Onze blikken kruisten elkaar. De heer Ramses Shafi... Inderdaad, antwoordde hij minzaam knikkend. Uiteraard heb ik hem en zijn gezelschap verder met rust gelaten. Ik had trouwens eigenlijk alleen maar aandacht voor mijn liefje... waar ik tot 1996 uh, het mee heb uitgehouden. Maar telkens als ik rapse Shafi hoor of als het er sprake komt... moet ik denken aan die tijd en die ontmoeting. Wat waren we toen gelukkig? Helaas wisten we het eigenlijk niet. Dan een mailtje van Tietje AB. Wat was ik jaloers op die man, schrijft ze. Waar ik nog heel erg aan dacht hoe je toch in de ogen van... God heel braaf moest leven, deed hij iets wat ik eigenlijk ook wel wilde... maar wat ik niet durfde. En dan die liederen, zo prachtig. En het was ook nog een mooie man, aantrekkelijk. En dat uh, uh, wist hij ook nog eens en dat leefde hij ook nog eens naar. Nee, voor mij toch wel een braaf meisje was hij een voorbeeld van leven... en tegelijkertijd was hij onbereikbaar. Hetzelfde gevoel had ik bij Boudewijn de Groot. Maar ja, die had niet dat uitbundige. Dat ik leef, dus ik, ik haal alles eruit wat erin zit. Ja, Ramses schrijft het titje: heeft mijn leven echt mede bepaald. Juist door die uitbundigheid waarin ik echtheid en ook... Uh, ja, die fijne rol die ik uh, blijf spelen, dat zag ik er ook in. Die echtheid, die miste ik, schrijft ze. Uh, ik ben opgevoed in een heel goed gezin, maar wel geïnformeerd. Dus toen nog vol van dogma's die het dagelijks leven sterk beïnvloeden. Inmiddels ben ik predikant, schrijft ze. Ik probeer uitbundig van het leven te genieten door te geven aan de mensen... maar ook uh, door uh, te genieten voor iedereen, schrijft Tietje AB. En dan een mailtje van uh, Sylvia, Sylvia Alberts. Zij schrijft, Ramses plukte mij in 1988 van de Kleinkustacademie... omdat hij vier jonge zangers zocht... voor zijn nieuwe programma Shaffi Chantate. En dat werden Thijs van Leer, Eelco Nobel, Marjol Floren en ik. We openden en bespeelden het shaffi Theater. Een ongelooflijk spannend en inspirerende tijd was het... waar ik nog steeds uh, geweldige herinneringen aan heb. Wat een debuut. Hij was mijn grote idool... en ik mocht elke avond artistiek van hem genieten. Ook uh, heb ik veel van hem geleerd... en ik heb veel met hem meegemaakt. En ook Jeroen Zijlstra schrijft... Silvia, Silvia Sylvia Arberts vind ik geweldig. Het mailtje van Sylvia Arberts. Sylvia, als je dit nog hoort... noem eens een liedje wat je samen gezongen hebt met hem... tijdens die voorstelling. Misschien kunnen we dat laten horen. Het zou misschien een leuk idee kunnen zijn wat dat betreft. Ja, de band Zastra. Ze zijn hier nog steeds uh, uh, vol, uh, volledig, uh, in volledige bezetting, zo moet ik dat noemen, uh, te gast. Uh, het is half twee, maar uh, Jeroen Zastra krijgt er alleen maar beter van bij stem Tot dit laatste tijdstip, toch? Ja, zeker weten. Het is helemaal mijn tijd. Helemaal jouw tijd. Uh, en jullie gaan weer uh, live spelen. Uh, een lied over een zoektocht, ja, over Amsterdam Shafi gesproken. Ik zoek het in de vechten. Edwin Wierinkra, de bassist, zet nog even zijn koptelefoon op. Die blijft wat haken achter een stoel, maar het gaat, het gaat allemaal... Lukt het, Johan? Moet ik even helpen? Ja? Heel goed. In onze uh, uh, ja, huiskamertheatertje eigenlijk. Is dit Zijlstra met Ik zoek het in de verte. What? Ik zoek het in de verte, ik zoek het heel dichtbij, ik zoek het in verlichting, want ik ben nog lang niet vrij, ik zoek het in de kroegen, ik zoek het in de drank, ik zoek het in verdoving, maar de zoektocht gaat steeds mank. En het blijft niet bij die ene. En ik vind het niet bij haar. En het vuur is niet verdwenen. Of die ander staat al klaar. Ik zoek het in de muziek. Ik zoek het in muziek. Ik zoek het op het water. Ik zoek het in ethiek. En het blijft niet bij die ander Ik raak hem toch weer kwijt De uitdaging verdween En de leegte weer een feit Ik zoek het op de kade Ik zoek het ver verhuis. huis Ik zoek het in de psalmen Maar de wereld geeft niet tijd Ik zoek het in de Beatles, in Boeddha of het beest. Ben ik even in de wolken, is het alweer mooi geweest. Ik stel dezelfde vragen, het gaat me veel te traag. Ik kan het niet verdragen, en toch wil ik het zo graag. Ik zoek naar nieuwe wegen, maar het karrenspoor loopt dood. Ik heb het nooit gevonden, met of zonder lotgenoot. Ik voel weer die beklemming, ik kom nergens op uit. Als een trein zonder bestemming, en ik wil zo graag vooruit. Ik zoek het in de hemel, ik zoek het in de goud. Ik heb het nooit gevonden. Ik word oud en God is dood. Jij bent niet te vinden, aan diegene. het in de verte. Zeilstra was dat. Van de cd Samen in een Zee. Twintig liedjes geïnspireerd op Ramse Shafi. Volgende week is het twee jaar geleden dat Ramse Shafi overleed. En ik vraag me af hoe u zich heeft laten inspireren door Shafi. 0801121. 121 kazaluna uit Of uh, twitteren, dat kan ook met hashtag Kazaluna. En, een zoektocht die nog steeds niet is afgerond. Uh, als, als ik dit lied hoor, uh, Jeroen. Maar op de een of andere manier heb ik het gevoel... dat je met deze cd toch dichterbij een antwoord bent gekomen. Ja, Helco, dat vind jij, geloof ik. Want je bent zo enthousiast meteen in het begin al uh, over deze cd. Ik, ik weet dat niet. Ik denk dat je gelijk hebt. Laat ik het daar maar op houden. Maar het is A nog zo verschrikkelijk nieuw en uh, onontgonnen. We hebben natuurlijk de cd opgenomen. We, zijn, we hebben de première gedaan, een kleine komedie. We zijn vier voorstellingen verder. Uh, en en uh, Ik denk dat, dat, dat, dat, ik, dat ik over een half jaar... Uh, dat ik toch wel kan beamen. Dat, dat is gewoon, het is een hele mooie... Goeie stoot naar voren geweest. Of zo. Een hele goede energie zit erin. En we hebben met veel plezier de boel voorbereid. Met de bandjongens ook... Ja, ook meteen, je voelde ook dat ze lekkere bite hadden, die liedjes. Waar ze, waar ze ook qua drums, bas en piano heerlijk... En ook qua koortjes is dat uh, met veel... Uh, Energie en plezier is dat in ieder geval in elkaar gestoken. Dus ja, ik denk dat het... Uh, ja, toch wel een absoluut een stap in de goede richting of een stap verder. Of... Ik hou natuurlijk ook gewoon ontzettend nog van mijn oude liedjes. En dat probeer ik dan een beetje te verdedigen. Uh, het, is, het, is, ja, het, is, het is anders en... Uh, een, een, een hele goede manier om, uh, om, om fris en helder te blijven qua, qua band en qua ideeën. Zeg maar. Dat, dat, uh... maar of je nou echt gevonden hebt, dat moet je toch nog maar even afwachten. Je hoopt het over een half jaar te beaden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat, dat, dat, het is elke keer een, een, een, een cirkel. Uh, ja, het is net of de korterend maandag, dan ga je naar zee. Op vrijdag heb je een hele hoop vis gevangen, maar dan is het maandag weer opnieuw beginnen dat is met deze cd. Uh, ik hoop ook eigenlijk dat ik dat... Dat is eigenlijk een kwestie van uh, inspiratie blijven houden. En De volgende cd dient zich alweer aan. Uh, en dat is... Waarschijnlijk komt dat door de laatste cd. Dat geeft je zoveel uh, input en zoveel... Weer een stap voorwaarts, ook als improviserend uh, muzikant. ik ben toch heel erg opgegroeid met... Je speelt iets... Je improviseert, je doet een paar en dan is het eigenlijk weer voorbij en dan ga je weer opnieuw uh, herijken en, en gewoon weer met, met het volgende idee verder. En daar is deze CD uh, heel erg in geslaagd. Het brengt je wel, het maakt je open, het gaat uh, en het is ook, ja, ik geloof dat wordt al, tot nu toe heel erg goed opgepikt door de, ik geloof dat het toegankelijker is dan de vorige CD Liefden Dorpsgevoel. Dat is ja heel erg. Vanuit strijkers en van. Uh, dat, dat, en, en dit is meer, ja, ik geloof dat, dat die er heel goed mee kan associëren. Dat, uh, nou ja, we zullen het zien. Het is nog te vroeg om dat allemaal uh, te gaan roepen. Maar uh, ja, het is, ik ben, ik ben heel, heel erg blij met de CD. Dat, dat is nu al. In ieder geval een, een, een belangrijke stap in die, in die zoektocht. Uh, Lydia van Dam. Uh, Herken jij je in, in, in, dit liedje vind ik een van de mooiste liedjes op de cd... dat dat altijd maar zoeken en eigenlijk ook niet willen vinden, hè? stiekem. Want als je gevonden hebt, dan wordt het leven ook zo, zo ja, akelig overzichtelijk. Herken jij je in, in, in, in dat altijd maar willen zoeken... en ook tegelijkertijd weten dat je eigenlijk nooit zult vinden? Ja, ik vind de teksten die Jeroen schrijft, uh, dat, uh, ja, daar, daar herken ik me zeker in. En hij kan dat ook als geen ander prachtig verwoorden. Dat soort gevoelens en dat soort uh, zoektochten... Waar bestaat jouw zoektocht uit? Nou, een beetje in wat uh, in dat lied langskomt. Dat, uh, dat is wel ongeveer ook mijn zoektocht. <laughs> is dat, dat, vooral die dingen die langskomen. Dus dat klopt wel een beetje. En, en die zoektocht, uh, uh, als het gaat om jouw carrière, dit is voor jou natuurlijk ook een, een, een, ja. een, een, een, een stap in het ongewisse geweest. Hè? Je kende elkaar natuurlijk weliswaar goed en je, je waardeert elkaar, maar desalniettemin. Profileer je nu ja, jezelf toch enorm als, als, als theaterzangeres in plaats van als jazzzangeres. Je, je staat ineens in de wereld van de kleinkunst. Uh, is, is deze zoektocht voor jou ook zo waardevol geweest als die voor Jeroen geweest is? Ja, het is voor mij wel echt heel bijzonder om dat te doen. Ik, ik, uh, ik heb helemaal geen ervaring met kleinkunst, uh, met het kleinkunstlied. Ik ken het natuurlijk wel uh, van horen, maar nooit uh, op die manier gedaan. En ik ben ook niet bezig om een kleinkunstzangeres te worden. Want jij ja, ik denk, je bent gewoon wat je bent. En, uh, je je doet... zingt gewoon. Ja, je zingt en uh, je, je neemt mee wat je uh, al die jaren gedaan hebt. Maar kennelijk... Uh, Past het toch wel? Pas ik ook wel in zo'n setting? En kan ik dat toch op die manier ook uh, wel over mensen overtuigen? Dat vind ik wel heel leuk en bijzonder om mee te maken. Ja, wat dat betreft een uh, goede stap in jouw zoektocht. Ja, absoluut. Ja. Ik ga even naar, naar uh, Edwin Wieringa. Die zit uh, aan de overkant hier in onze Kazeluna huiskamer. Uh, je, je speelt ook al jaren natuurlijk met Jeroen. Heb jij het nou het gevoel, je, je kent hem goed, je, je hebt die, die ontwikkeling helemaal meegemaakt... Uh, heeft hij een belangrijke stap gezet? Weer een nieuwe stap. Dat is altijd belangrijk. Dus ik, ik denk altijd dat hij... Um, wat ik heel fijn vind is dat we echt iedere twee jaar weer een nieuwe cd komen. Inderdaad, iedere twee jaar ook weer met twintig ja. nieuwe nummers. En, en je moet op een gegeven moment moet je natuurlijk ook... Het is... Het is wat Jeroen zelf ook zegt, die zee die komt iedere keer wel weer terug of zo. Maar aan de andere kant is het nu wel uh, ja, enorm geïnspireerd... ook op de duetten en, en op samenzang. En daar hebben we heel hard op gewerkt en heel hard op gezeten. En, en, en dat, dan, dan ga je weer een nieuwe weg in. En, uh, en, en, Voor jullie moet dat als muzikant ook interessant zijn? Absoluut, absoluut. Het is ook uh, dat je... Toen Rutger uh, niet meer mee kon Rutger spelen... Rutger Molenkamp. Ja, Rutger Molenkamp als saxofonist niet meer mee kon spelen... waren we met z'n vieren. En die, uh, dan kom je als kwartet in één keer op het podium te staan... in plaats van als quintet. En dan ga je ook weer een nieuwe stap maken. Want dan moet iedereen weer een bepaalde rol opnieuw tot zich nemen. En, en bepaalde ruimtes innemen. Want Je moet die dingen opvullen. En dat hebben we toen gedaan. En, en, en daarmee is dit eigenlijk wel weer een logisch gevolg daarop. Het is, het is weer, je gaat weer een stap verder. Je kan weer opnieuw ruimtes innemen en er komen nieuwe elementen bij. En dat, is een, dat is een mooie ontwikkeling. Een mooie ontwikkeling die nog lang niet ten einde is, eh, zo te niet. horen als ik Jeroen hoor. Absoluut niet. Ook voor jullie dus niet? Nee. nee. nee. Een zoektocht, een zoektocht ook geïnspireerd door Ramse Shafi nog. En ja, Ramse Shafi was natuurlijk ook zo'n zoeker. En ook vandaar zal dit lied natuurlijk geschreven zijn. Ja, dat is echt, het is echt gedrenkt in de kleuren van Ramses. Dat, dat heen en weer geslingerd worden tussen ultiem uh, hoog, ultiem laag. En het overal zoeken en gewoon ook de, het lef hebben om daarmee op je bek te gaan. Dat is, uh, en wil je het eigenlijk wel vinden. Dat is natuurlijk wel heel erg wat ook bij die tijd paste. En ja, eigenlijk nog steeds... Uh, dit is, is, is echt een lied wat niet geschreven was geworden als Ramses niet had bestaan. dit is, is echt wel een, een soort, in eigen woorden, een ode aan zijn levenslust en levensmelancholie En, en, en, en, en dit, dat, dat verschrikkelijk proberen en daar ook, uh, ja, dat schitteren en schutteren, dat is een prachtige, uh, ja, dat is daar een, een mooie, mooie samenvatting van. Het is, het is een, een soort grappig treinachtig ding, motief. Dus dat, dat, ja, dat is een heerlijk goed gelukt knutsellied. Een goed gelukt knutsellied. Ria, goeienacht. Ria, goeienacht. Ja, goeienacht. Dag Ria, op welke manier heb ja, jij je Ja, Ik ga mijn radio even uit. Ja, zet je radio even uit, ja, doe dat. Ja. Graag. Zeg Ria, op welke manier heb jij je laten inspireren door Ramse Shaffi? Nou, niet inspireren. Ik kwam Ramses altijd tegen op de Nieuwmarkt. Oh en waar kwam u hem dan tegen? Uh, op de Nieuwmarkt, op het bankje. Ja, op het bankje? In welk bankje was dat dan? Bij de Gelderse Kade. En wat, wat deed hij daar dan op dat bankje? Uh, daar lag hij te slapen, natuurlijk. Oh ja, ja dat kan natuurlijk. Dan dan uh, morgens vroeg stel ik me zo voor, rond een ja. uur of vijf. Als je over Ramses Jaffi praat, dan ken ik hem... Ja, ik heb hem altijd wel gevolgd en ik vond hem altijd fantastisch. Echt goed... Maar uh, ik vond het toen zo verschrikkelijk dat hij daar lag. Mm -hmm. Ik dacht echt, dit is het eind van, uh, van Ramses, hè? En schudde je hem dan wel eens wakker? Of nee, nooit, slapen? Joh. Ik liep er voorbij. Ik bracht mijn kinderen naar school. En dan ging ik daar naar de supermarkt toe, daar op de Nieuwmarkt. Ja. Uh, dat heette toen uh, uh, De Wit, iets. De wit, ja, zoiets. Ja, kan schelen, ja. ja. Supermarkt. Ja, en uh, ik ging weer terug en er lag er nog. Ja, en nou, ik ging naar huis met mijn boodschappen, maar ik kwam hem regelmatig tegen dat hij op dat bankje lag, hoor. Ja, en dan had je, had je een beetje medelijden met hem? Uh, ergens wel. Ja. Maar je had toen nog geen zwervers, hè? Echte zwervers. Maar ik zag hem toen wel als een zwerver. Ja. Ja. Maar ik wist natuurlijk niet echt... Uh, ja, wat moet ik doen? Uh, en Amsterdam... Uh, nee, dat kwam niet in me op. Nee, nee, nee. Je, je hebt hem zien liggen en je, je had mededogen ja, met hem... maar je wist niet precies ja, hoe je daarop moest dacht, reageren. Al, ik dacht altijd, nou, anderen zullen hem wel zien, hoor. Ja, nou, ja. Anderen zullen hem wel uh, uh, wakker schudden, wat dat betreft. Het, het was een hele andere tijd toen. Mm -hmm. Dat ik praat over... Uh, ja, mijn zoon is 42 nu. Nou, ik bracht ze naar school. en Ik denk dat het iets van uh, 38 jaar geleden is. Ja, dat is lang geleden, ja precies. De, ja. Dus, dus je mist hem niet meer op dat bankje? Nou, ik woon er al lang niet meer hoor. Maar als ik aan Ramses Chaffi denk, dan uh, zie ik hem nog op de bankje liggen. Ja, dankjewel voor je reactie. Oké. Okay. En een goede nacht nog. Ja, hetzelfde dag. dag. Ja, Ramses hoort bij Lisbeth. Ramses Chaffee hoort bij Lisbeth List. En uh, misschien zijn in Jeroen Zastra en Lydia van Dam... wel de nieuwe chavialisten opgestaan, over inspiratie gesproken. En er is eigenlijk één lied dat, dat heeft ook iets... ja, iets pastorale-achtigs, zou ik haast zeggen. Is dat echt bewust ook in die stijl geschreven, Jeroen? Ja, dat is echt een, een, een quote dat, dat je echt kan herkennen... En vanaf het begin van het liedje... en daarna gaat het toch weer, weer in zijn eigen dans, uh, doet hij dan. Maar het maar is absoluut een, een ode aan de pastorale... En dat is ook met een tekst die ook een tikje... wat zullen we daar eens van zeggen... ongrijpbaar is, zoals de tekst van de pastorale dat ook is. Zeventig... Even kijken hoor, ik moet mijn leesbril opzetten, mensen. Zeventig tintende sterren van goud. Een zee van zoet verdwenen het zout. Van bloesem tot bloesem, jouw boezem zo mooi. Lieve dingen, laten we dansen. Ik vind het nu al pastorale-achtig. Zullen we naar gaan luisteren? Hemel en aarde. Ja, dit is een uh, ander nummer. 80 uh, oh, nummer, ja. Maar geen hemel en aarde. Nummer 19, hè? Ja, dat is echt. Hemel en aarde. Leven de lente, leven het licht. Leven jouw heerlijke, lieve gezicht. Zeventig tinten de sterren van goud. De zee hoe wansend, het zout. Van bloesem, van bloesem, jouw bloesem zo mooi. Lieveling laten we Houd die blauwe ogen, die alles voorzien. Ik weet jij bent meer dan ik ooit heb verdiend. De wind is liggen, de zomer weet Laat je verleiden, we gaan hier vandaan. We springen naar buiten als twee in de wijk. We zingen van binnen als bierhoels in mei. We plukken de bloemen, we kussen de grond. Liefste, laten we dansen. Wij hogen bij laag, van oost tot west. Van winterkleed tot liefdesnest. Wij hogen bij laag, van west tot oost. Liefste, laten we dansen. de Pastorale volgens Lydia van Damme en Jeroen Zastra. Nog een mailtje van Rob Engelsman. Uh, Rob schrijft, ik bewonder de Ramse Chaffee en ik was ook wel jaloers. Zoveel talent, zoveel vrouwen. Ik had het niet. Maar iemand die zoveel drank nodig heeft om voor te bestaan is ook niet gelukkig en daar hoef je dan weer niet jaloers op te zijn. Ik vind sommige liedjes prachtig. Chaffee Chantal was geweldig en wat deed is zijn best om minder uh, bekende talenten een kans te geven. Volgens mij was hij erg goedhartig en goed mens, schrijft Rob Engelsman. Ja, bijna twee uur. Ik ga jullie enorm uh, bedanken. De Bent Zijlstra zijn wij hier te gast. Uh, Noud Ingenhoes, uh, Edwin Wieringa, Pieter Jan Kramer, Lydia van Dam... en natuurlijk Jeroen Zijlstra. Uh, jullie gaan nog tot en met uh, april op tournee... met de voorstelling uh, uh, Samen in Zee. Uh, eens even kijken. Uh, vrijdag in Nijmegen, als ik me niet vergis. En dan op 10 uh, december in Bergijk En daarna nog in heel veel andere theaters. Uh, is het ook een feest om het... Materiaal live te spelen. Het is een feest geweest om het te schrijven. Het is inspirerend geweest. Nou, en, en, uh, een CD-maker is één, maar het uitvoeren en het op tour gaan. En, uh, met de bemanning en met Lydia. Is, uh, dat is natuurlijk de slagroom op de, op de CD-taart. En, en we zijn echt een spelende band, een schrijvende band. Dus de, de, de lol uh, van een CD-maker is tot daar aan toe. maar. Ja, de grootste lol moet nog komen. En kijkt Ramsey Shaffi uh, goedkeurend mee vanaf boven? Dat zou zomaar kunnen. Roze dank, Aastra, uh, dank voor jouw komst. Nogmaals, Bent, ook enorm bedankt. En u natuurlijk bedankt voor het luisteren en voor het meepraten. Morgen bent u opnieuw welkom in ons Huis van de Maan. En dan praat Frank Dumors met Harm Albert Zanting. Hij is directeur Delta's en Rivieren bij Arcadis. En dat is een adviesbureau op het gebied van watermanagement. Hoeveel zorgen moeten we ons eigenlijk maken... nu de droogte in Nederland aanhoudt... en de waterstanden in de rivieren lager dan ooit zijn? Ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Frank. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, met Helco. Jouw gast is uh, vannacht directeur Delta's en Rivieren... bij een groot uh, adviesbureau op het gebied van watermanagement. Harm Albert Santing. Voor hem moet het toch wel een spannende, maar ook wel een interessante tijd zijn... nu Rijkswaterstaat voorziet dat de waterstand in de grote rivieren... eind deze week lager dan ooit zal zijn. Welk water vindt hij nou zo mooi... dat het als eerste gered moet worden van de verdrogingsdood? Ik wens jullie een uh, mooi gesprek. Straks wakker Nederland hier op Radio 1 met uh, ook weer live muziek van Jeroen Kant in uh, dit geval. Heel veel genoegen daarbij. En wat NCRVS Casa Luna betreft heel graag tot morgen. Voor nu, een goede nacht.